Diktenhark met het NOS-journaal. Rusland veroordeeld komen door de sancties gefrustreerd. Rusland is een van de belangrijkste wapenleveranciers van het regime Assad. De CIA heeft nauwer met de Libische geheime dienst samengewerkt dat tot nu toe werd aangenomen. Volgens Amerikaanse kranten blijkt uit documenten die zijn gevonden in Tripoli... dat president Bush terreurverdachten voor ondervraging naar Libië heeft gestuurd. Dat gebeurde terwijl bekend was dat verdachten in Libië geregeld worden gemarteld. In Alkmaar zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De eerste slachtoffer werd in een nachtclub neergeschoten. Toen hij zwaar gewond naar buiten liep, werd er opnieuw geschoten. En daarbij raakte iemand lichtgewond. Vier mensen zijn opgepakt, onder wie de lichtgewonde. De achtergrond van de schietpartij in Alkmaar is nog onduidelijk. In de Drentse plaats Geesbrug zijn vannacht elf auto's in brand gestoken. Ze stonden op het terrein van een autohandelaar en zijn allemaal uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een loods. Volgens de Drentse politie was elke auto apart aangestoken. Er is nog geen spoor van de dader. In Mexico is een van de leiders van het beruchte golfkartel vermoord. Het is de 39-jarige Samuel Borrego die de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op een lid van een rivaliserende Zetasbende. Bij die feiten, die daarop tussen beide kartels ontstond zijn meerdere doden gevallen. In de VS stond een prijs van 5 miljoen dollar op het hoofd van Borrego een aantal Eindhovense leraren die donderdag onwel werden, zijn sporen van cannabis gevonden. Na een diner van 60 basisschoolleraren werden er 16 misselijk en duizelig. In een ziekenhuis werden de drugs aangetroffen in hun urine. Alle leraren waren een dag later weer aan het werk. Het weer nog zonnig, temperaturen 24 graden aan zee en een graad of 28 in het zuidoosten. Tegen de avond kan in het westen een regen of onweersbui vallen. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Je hoort, zie je vertraut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 Zandvoort, een bijzonder goede Welkom en leuk dat u erbij bent. Ik ben beland in een aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u weer mee. Terug op reis. reizen terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Woro's opening, Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Dit uur heb ik muziek voor u van Trea Dops. Timmerman komt voorbij. Trio Ben Lansink. Er is de volgende plaat van Wilke Alberti met Ciao, Venetia. Ciao, Venetia. Ciao, Venetia. Ciao, Venetia. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Venetia. Ciao, Venetia. Ciao, ciao. Ciao, Venetia. Ciao, Venetia. Ciao, ciao. Diktels denk ik nog een moe. Zon is het was even in Venetië op z'n markt. I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 Baby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 I'm Hoor de muziek van Piet Sibrandi met Ook al is je huid dan zwart En daarvoor muziek van Trio Ben Lansing. met O.O. Rosa En daarvoor een mooie plaat van Gert Timmerman met Rosa Rosalie En ook hoor u Tria met Blijf je aan mij, Blijf je steeds aan me denken moet ik zeggen En natuurlijk als begin Wilke Alberti met Ciao Venezia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 opeens, niet meer blij Lady, Lady Lorelei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 Vooruit Tommy die heen is gegaan. Het was nog voor haar dat hij leefde. Ik heb nooit beleefd, wat is me dat een schrik Toen jongen, ga jij maar naar huis, je weet nog meer dan ik Oh oh, koppie wat een koffie heeft die knaag. Oh oh, koppie wat een koffie heeft die knaar Toen kwam hij bij zijn moeder thuis, die zei Wat heb ik nou, toen ga jij maar wat spelen naar de piano toe en speelde voor zijn moe Heel netjes uit zijn blote hoofd, de Rhapsody in Blue Oh, oh, koppie, koppie. wat een koppie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 Ik zie graag cliff. Ik zie graag.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 Speel niet met kruid Want de raketten en de haap Wong niet uit Maar ik ben zeventien jaar Daar voor het Ik ben zeventien jaar Ik hou van een zon Ben ik daarom slecht Ben ik daarom slecht Ik ben zeventien jaar Ik weet bardo. Ik ben zeventien jaar Ik hou van wat show, Ben ik daarom slecht Ben ik daarom slecht Je leest in de kranten het is mis met de jeugd, het zijn allemaal dozens. Er is een er één meer die jeugd. maar ik ben 17 jaar, daar vriend jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een zon, ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht?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 Tot ZANG Ja.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 En daarvoor de Vries met ik ben 17. Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog veel meer mooie muziek voor u. Onder andere zometeen Wilma, een klomp met een zeiltje. Ook Arne, Annie Palme en Joop van der Marl met samen. Maar eerst de volgende plaat van Sylveen Poons en Heintje Davids. Met het nummer, omdat ik zoveel van jou hou.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 Spatsoenlijk mens aan wennen Ik wil je voor geen ander ruilen Op ik zoveel pijn je haar Al zijn je haren niet gepermanent En is het gebruik van je onbekend oh. Toch zou ik jou niet willen ruilen.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 ...sloeg je vaak mijn beide ogen blad. Toch kan slechts mageren hij ontscheiden... ...omdat ik zo ver van je had. Ach, wat een tijd was dat, hij ontekenbaar Ja, maar het vliegt, hè? He. Het vliegt. Maar ik draai nou mijn leeftijd om. Ik ben 84, maar ik zeg 48. Doet het jou nog wat bij? Als was geen uit, wel zo'n Samen beelden wij het lief overal. Dat was voor jou en al het leed nee, dat was voor mij. Dat heb je toch gegeven. Al ah, liet je mij dikwijls in de kamer en sloeg je vaak bij de ogen. Toch kan slechts maagd mij van scheiden, omdat ik zoveel van jou houd. om met het zijn.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 ZANG EN